De ETA strijdt al zo'n 40 jaar voor een onafhankelijk Baskenland. In Baghdad is een aanslag gepleegd op een militaire basis die twee weken geleden ook al doelwit was. Toen vielen er zo'n 60 doden. Vandaag kwamen 8 mensen om het leven. Vanochtend ontplofte een autobom bij het gebouw waar nieuwe militairen worden geworven. Daarna volgde een vuurgevecht met bewakers. Zo'n 30 mensen raakten daarbij gewond. De laatste tijd is het geweld in Irak toegenomen. De opleving van het geweld volgt op de officiële terugtrekking... van de Amerikaanse gevechtstroepen afgelopen week. Bij motorracers in San Marino is een Japanse coureur om het leven gekomen. Shoya Tomisawa kwam in de Moto2-race ten val... en werd geraakt door twee coureurs die achter hem reden. De 19-jarige Tomisawa werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht... en overleed daar korte tijd later aan zijn verwondingen...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 唱唱唱唱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 En waar we vijf minuten bezig zijn in die tweede helft, maar er stand natuurlijk nog steeds 2 uh, tegen één. is dus komt Ramel van Zwaan en op de boven. de pot, moet Pieter komen. En Pieter pakt hem ook goed, die bal. Vangt hem uh, heel goed op en gaat die bal meteen heel ver schieten richting de snel. Moet moet later snel erachteraan rollen. Doet hij ook. Dan moet hij hem pakken. Dan moet hij die bal pakken. En dan, uh, het, uh, en dan is het uh, nummer 15 wel gepakt. Daar. Uh, het is goed dat hij ertussen komt. Dan is het Beren die het wel goed oppakt. Beren krijgt die bal dan. Uh, uh, uh, wordt er wordt een overtreding gemaakt uh, volgens mij. Hij maar, hij mag gewoon doorgaan. Betekent dat Zwanenburg de bal over heeft via Tim Stikker. Tim Stikker plaatst aan de rechterkant van het veld. Helemaal naar de nummer 7, Martijn Hemelaar. Martijn Hemelaar krijgt Jeroen de Dikke in zijn rek. En die schiet die bal uh, ver weg. Dat betekent dat het gevaar vergeweken is. Maar het was je toch echt een echte overtreding op uh, Tim uh, Beren, volgens mij. Maar ja, de, de foto die niet doorgaan. En dat betekent dat er ingooien van Zwanenburg aan de andere kant. dat het al een gewissel gedaan heeft. Dat betekent dat de watersnel in de ploeg gekomen is. En dat de verdediger eraf gehaald is. Dat Michel uh, dus uh, meer druk te wil uh, hebben op het doel van Zwanenburg. En dat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 Dikke de bal heeft. Jeroen Dikke. plaatsen we hem door naar Watersnel. Watersnel heeft die bal in zijn voeten. Gaan kijken wie hij doen kan. Moet dan eigenlijk de andere kant van voetballen. Schijnse Poelgees, die assistentie biedt aan. En dan moet Bajny komen. Bij die pakt ook die bal. En dit is de beren die er goed tussen komt. Nou moet Watersnel komen. Watersnel heeft die bal in zijn voeten. Moet het dan geven. plaatsen hem dan goed door naar, naar Terson. En dat was geen uh, buitenspel uh, uh, Schijnsechter. Uh, schijn, schijn, schijn, dat was geen buitenspel van, uh, van de grensrechter. Maar ja, de grensrechter uh, vlag. ...en de, de schijnt neemt het de, de signaal over... ...en dat betekent dat er gebloten is... ...en dat die aanval nu afgeslagen is door Zwareburg... ...komt die aanval van Zwareburg... ...dat rechterkant ik altijd al. ...wordt die bal naar de nummer 7 gebeurd... Dus z'n die goed tussenkomt... ...en die plaatst de bal dan naar, toch naar de nummer 10... ...maar het is naar Jeroen de dikke. ...die er voor op zelf. ligt... ...en dat betekent dat we even pauze hebben hier op het veld... ...en dat we gespeeld hebben een kleine 10 minuten... ...met de stand duurt nog steeds 2 tegen 1... Uh, volgens mij gescoord bij de wedstrijd tussen Zwanenburg en Bloemendaal-Tjerk. En waar de stand 3-1 geworden is voor Zwanenburg, dat is Jordi Vierbergen die in drie 3 En dat betekent dat Bloemendaal uh, ja, wederom achter de 5 is. Komt bij aanval van Bloemendaal. Waar was niet goed bijgekomen, maar er komt de hoekschop uit voor, uh, voor Bloemendaal. Aan de rechterkant van veld. En dat is Jordi Vierbergen die in het 12e moet van de tweede helft. Uh, dus. Uh, uh, de 3-1 maken. En Robinson heeft ook uh, met ons gewisseld. Hij heeft Paaltje uh, nog een spits erbij gegooid. Van een plaats van een uh, middenvelder. Dus Bloemenau gaat volop die aanval. Voor uh, ja, nog uh, die gelijkmaker heeft. Al uh, een aanslag te maken. Komt de jongenschap uh, van Gijsjan. Die draait er wel mooi in. Nu komt die keeper. Die pakt hem goed op. Maar dat betekent dat die aanval afgeslagen is. En dan moet Bloemenau oppassen. Want het kan gevaarlijk zijn meteen, meteen met, met de stelle Dus er moet Oostan erbij komen. Oostan uh, heeft dan de, de, de, de, de nummer 10 in zijn nek. Maar het leuke is dat hij hem goed is dus oppakt. En dat betekent dat Bloemenaal niet wel rustig is zijn je dat kan hebben. En is er gefloten omdat de, de nummer 10 dus uh, schijnbaar even irritant doet uh, tegenover, uh, tegenover Ozan. En de schijzer doet niks en laat het gewoon doorgaan. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. En dan sluit hij uh, de schijzer er alsnog. En dan, uh, dan sluit hij alsnog de uh, omdat er er dus uh, doorgetraafd wordt. En dat betekent uh, dat die spel stil ligt en dat er een vijtrap komt voor Bloemenaal. En dat we hier gespeeld hebben 12 minuten. Met stand natuurlijk 3 tegen 1. Dan, dan vergeet je vaak wat iemand heeft. Skelting. Hallo! Ah.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 heb je wel geweten, wat de al tijd al wist? Heb je wel geweten, wat de al tijd al wist? Ik heb je gemist. dat papa. Kan het niet vinden als altijd? Alsof ik iets ben verloren. Opeens, opeens, opeens ben ik je kwijt. Nou, we gaan weer terug naar de wedstrijd Zwanenburg-Bloemendaan. Want volgens mij wordt daar nu lustig op ons gescoord, Tjerk. 4-1 geworden voor Zwanenburg en dat was de nummer 11, nee Brian Bijvoet, die de erin tikte. En dat betekent dat doen we hier verliest maar liefst in de eerste wedstrijd met 4 tegen 1 achterstaan bij Zwanenburg. <middels> heb je wel geweten wat de kwaliteit die tijd al wist? Ik heb je gemiddeld papa.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 Uh, we gaan uh, nog even wat uh, sportnieuws uh, behandelen. Want uh, de rentree van Turner-Julie van Gelder is op een teleurstelling uitgelopen. De ringenspecialist kwam bij een wedstrijd in massa raten slechts tot 13,150 punten. Van Gelder werd vorig jaar juli voor één jaar geschorst wegens het gebruik van...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 dus het bericht na te lezen op de website van uh, AB Radio. .abradio uh, zoals gezegd, is dit uh, programma ook op de beide zenders uh, te horen: AB Radio en CFM Zandvoort 105.8 en 106.9. Ik zeg het maar, het is dus acht minuten voor half vier. Uh, we gaan straks weer even kijken hoe het uh, staat met uh, de wedstrijd. Tussen Zwanenburg en Bloemendaal. Maar zover is het nog niet. is nog even een, een fijn stukje muziek. Ook weer van Nederlandse bodem. Celine Cairo en Hello Memory. We've been away from each other since a while now. myself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 En dat betekent ja, dat Roemendaal dus uh, keihard moet werken in die laatste twintig laatste minuten van, uh, van, van, van de wedstrijd. Nou, nog goed met die van deze wedstrijd om toch nog een betere uitgangspositie uh, te kunnen behalen. Maar het zal zwaar worden van het was net ook een goede kans voor Bayern. Maar die schoten over het doel heen. En, uh, ja, en als je de kansen niet benut, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Blomedaal speelt goed, speelt goed voetbal. Maar ja, de kansen moet je natuurlijk uh, wel benutten. En Blomedaal heeft ook pech gehad in die eerste helft. Laten we wel duidelijk zijn, drie keer op de palen en op de kruising en dan ook die ballen niet erin. Dat is...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 Dan goed die bal. En dat betekent, het uh, hoogte wordt natuurlijk uit voor de tegenstander, dat er een ingooi komt voor uh, Zwanenburg. Aan de linkerkant van de zand tegen man. En dus de nummer 12, Brian bij de voet, die die bal wederom uh, gaat nemen. Even kijken hoe die gaat doen. Ja, die gaat hem ver gaan gooien, want dan neemt een flinke aanloop achter. En die zegt, uh, kom maar, en dan komt die bal dan ook richting het stadsgebied. En er wordt geduwd wederom meer. En uh, dat betekent, nee, er wordt een voet gemaakt. En uh, dat betekent er nu ingooi voor, uh, voor Bloemendaal. En dus Oostland die snel die bal oppakt en die kan hem gaan ingooien. Gooit het dan meteen richting Tim Jones. Tim Jones, pakt die wel goed aan. Hij moet dan uh, gaan plaatsen, plaatsen, dan uh, richting maar die, die kan er niet bij komen. Dat is de doelman van uh, Zwanenburg, Gemko van Schagen, die die wel rustig kunnen pakken. Sommige waar en kan het dan weer ver van trappen, komt die bal ook heel diep, heel diep richting, uh, richting de spitsen van Zwanenburg. en dan moet daar Bart de Bruyne, Bart de Bruyne die het zo gekomen is voor Wilke Klooster, uh, die moet die bal opruimen doet het ook heel goed, plaatsen we meteen naar voren maar die bal die komt even hard weer terug en is de Stoosan die dan een overtraining maakt en dan uh, betekent de vrije trap voor Svanenburg uh, een beetje of we er twintig van het doel af en dat betekent dat uh, dat we uh, even gaan kijken, even kijken of er nog een vaar kan opleveren voor de doel bij bij, uh, bij, uh, bij uh, Pieter Rijtsma en uh, dan wordt er uh, een vrij wordt gegeven toch. Je kan wel een beetje niks dan, maar die vrijdag wordt toch gegeven. Door de scheidsrechter. En dat betekent dat de naar de verdediging in moeten. En dat dus de nummer 12, Ryan Wavewood, die bal die gaat trappen. Hij zal hem gaan indraaien op oh, het doel richting Pieter Rijns. Pieter Rijns, waar zet de verdediging in? Komt die bal dan ook? En die schijnt hand vol, Pieter. En die ziet die meteen die bal. ...is zal hem en diep gaan gooien richting Nautersnel. Maar ze moet die bal aanpakken. Pak hem dan ook goed aan die bal. Maar doet hij het totaal verkeerd. En dat betekent dat die kans verkeken is. En dat we hier gespeeld hebben. Een goed half uur met de stand natuurlijk 4 tegen 1. Sir James met Face Down. En uh, daarvoor hoorden we Alpha Box. En uh, het is inmiddels elf minuten over half vier. We gaan weer terug naar het uh, voetbalveld van Zwaardenburg. Wedstrijd tussen Zwanenburg en Bloemendaal. En Bloemendaal moet alles uit de kast uh, trekken om het niet de achterstand te groot laten worden, Tjerk. Dat uh, klopt helemaal. Bloemendaal probeert wel uh, te pressen op het doel. En dan wordt een overtreding gemaakt. Er gewoon op uh, Tim Jones. En het is uh, de nummer 14 die dus, die dus uh, zwaar onderuit gehaald wordt. En de scheidsrechter die, die, uh, die, uh, die geeft het kaart aan, aan de nummer 14 van, uh, van Zwanenburg. Want het was gewoon een, uh, een, gewoon een vieze overtreding. Dat kunnen we dan duidelijk stellen. Dat hoort niet op het voetbeveld, maar ja dus er een het ook aan de kleur kunnen trekken, volgens mij. Maar ja, daar kunnen we niks te doen. En de vriend hier, die heeft echt vlaggetjes aan de hand. Die staat te vlaggen voor, uh, voor buitenspel. En geeft achterballen het wel. Die bal nog aangeraakt voor de keeper. Dat is gewoon de pech die je hebt dan. Maar daar moet je mee kunnen goed vallen. En dan is het nu dus Tim Jong. Die, die bal is goed heeft. Tim Jong heeft nog steeds die bal in zijn voeten. Gaat naar het stichtingcentrum. Houdt die bal nog steeds vast. Plaats we dan richting door naar Baardi. Maar die kan er niet bij komen. wordt die bal over de en aanheen gaat Trap door Zwanenburg. En dat betekent erin gooit de overkant van het veld voor Bloemendaal. En het is daar, hier de dingen die een Tim Jong Tim John heeft die bal nog steeds voet geplaatst aan de dan richting. Water snel aan de linkerkant van hetzelfde uitgeweken. Maar die bal die wordt dan ver en diep weggetrapt door, uh, door een speler van uh, Zwanenburg. En dat betekent dat uh, er op dezelfde plek een in ingooi komt voor Bloemedaal. Dus Jeroen de Dik die weet, die, die bal wederom ophakt en zal gaan ingooien. Tim Jong gaat, gaat kijken hoe hij heen kan gooien. Zie ziet er geen medespelersvrijst op dit moment? Plaatsen dan naar Tim Jong. Tim Jong heeft die bal nog steeds voet geplaatst naar zijn broertje. Paul Jong, nee, de is schijnsjepoel die erbij komt. Dus later snel die erbij komt. Maar die bal die wordt dan weer eroverheen geplaatst. En dan komt er een paar meter verderop en ingooien. Nog een keer voor Ruffelgenau. Eh, Tussen nou. dus, uh, ja, Gijs Jan Poelgeest, die die bal moet gaan halen. Omdat er die bal dus in de bosjes is. Maar er zijn al mensen aan het kijken of ze die bal terug kunnen vinden. Komt die bal dan ook bij, uh, bij Gijs? en uh, Die kan dan gaan ingooien. Nee, Gijs laat het over. ...toch aan Jeroen. Nee, de schatje aan Poelgeest. Hij is een Poelgeest. Hij heeft die bal. ...plaatst dan in het centrum naar... ...Pauldjohn, Pauldjohn. heeft die in zijn voeten. Plaatst hem en terug naar Oostan. Oostan, aan de rechterkant. Oostan, moet dan schiet ook. Maar dat gaat ver ver verbaas. baas. En dat betekent dat het gevaar geweken is hier... Hè, voor, uh, ...voor deze wedstrijd. En je kan eigenlijk zeggen dat het gelopen is. Want het is maar een minuut of twee. En vier een vier eindstand stand natuurlijk voor Zwaneburg. Oké. Okay. I'm the one who took you for granted. I've made my mistakes. Wake up, let's not break.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 Weet bijna niemand, maar het is een bescheiden hitte ooit geweest. Even aandacht weer voor de wat onbekende muziek hier bij de beide zenders. En dit is Ghana weer.